Goeiedag, ik zet even mijn klokje even op de pion, hoor. Ik vroeg de wind, wat hij staat mijn uit. Ik vroeg de zee, die zint weer uit. Geef me de nacht in een bekon. Ik zei de vogels in de lucht. ik denk mijn leven in een vogelvlucht. Geen de in heb ik onder de dag door, zing ik. Ik weet, er is een tiet van kom, en ook een tiet van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestoon. Verduin doet leven voor de, leven de keur, verduin voor de, de laan. Dan is wie dat zo ver is, en daar is baan. Ik mis de, nou dat ik mijn bibi ben, het wordt kolder om ik hou. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af: waarom zo jong? Zo Soms vuil ik me gelukkig. Dan hang ik aan mijn Dan zing ik met de vogels met. Dan prooi ik tegen de mond. Dan ben we met zijn baai. Ik zet alle klanken stil. En ik verneug me zo dan weer. Maar kwijt dat dat mij wil. Het geluk ligt soms zo hard dichtbij. Dan meen ik dat er is. En in mijn eigen gaat. Maar er is een iets van kom. En ook een tijd van kom. En alles wat door tussen ligt.